6 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Syrië zijn de eerste VN-waarnemers aangekomen... die gaan toezien op het staakt het vuren. De groep groeit de komende dagen uit tot 30. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering... opnieuw gevraagd een wapenstilstand in acht te nemen. Dit weekend waren er berichten over aanvallen... van zowel het leger als de oppositie. Het alternatieve bezuinigingsprogramma van GroenLinks zet in op duurzaamheid. De partij wil de subsidie op fossiele brandstoffen radicaal afbouwen. Zo wil GroenLinks kolen, kerosine, olie en diesel extra belasten. Ook wil de partij een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te brengen naar 3%. Partijleider SAP presenteert het alternatieve programma vandaag.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 Het weer, wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral in het noorden en midden is er een kans op een bui vandaag. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dit is maandag 16 april. Goedemorgen. Om 9 uur begint in Oslo het proces tegen Anders Breivik. Hij staat recht voor de twee aanslagen die hij pleegt in Noorwegen. Correspondent Rolien Kreton doet verslag. En we praten erover door met journalist en Noorwegen-kenner Kees van der Wel. In Syrië gaan vandaag de eerste waarnemers aan de slag. Correspondent Sanne van Hoorn heeft het laatste nieuws. En Paul Rosemuller was de afgelopen dagen voor het Rode Kruis in Syrië. Hij vertelt straks over zijn indrukken. En we praten met journalist Bette Daam over de aanslagen in Afghanistan... Hij is in Kabul. Het kabinet dan tekent een convenant met milieuorganisaties en boeren... om de overlast van ganzen aan te pakken, spreken staatssecretaris Atzma van Milieu. En van Joost Vullings willen we horen natuurlijk... of we deze week een akkoord uit het Katshuis kunnen verwachten. En dan komen we nog terug op het rapport van de Commissie de Wit over de bankencrisis. Reactie van voormalig president van de Nederlandse bank Noud Welling... hadden we nog niet gehoord. Er komt verandering in. We spreken Welling vanochtend. Hij is de gast na half negen. Ondertussen loopt de spanning op in Frankrijk. Een week voor de presidentsverkiezingen. Het voetbal van afgelopen weekend We spreken met Tom van Hek. En Mark-Robin Visser is op Terschelling... waar de ruzie tussen twee vierdienstaanbieders oplaait. Dat en heel veel meer in dit Radio 1 tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. In Noorwegen begint vandaag het proces tegen Anders Breivik. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar tientallen mensen op het eiland Utoja en in Oslo gedood heeft. Volgens Breivik was het noodweer omdat hij Noorwegen tegen de multiculturele samenleving moest beschermen. Breivik heeft geen spijt van zijn actie. Excuses zullen er dan ook zeker niet komen, zegt zijn advocaat. He is not going to, um to apologize uh, for what he did and he says he does not uh, regret and he also has asked us as his uh, defense lawyers to communicate uh, that even though it is of course very hard uh, to hear het wordt een monsterproces waarbij elke moord minutieus zal worden behandeld. En Breivik een week de tijd krijgt om zijn daden toe te lichten. In de kathedraal van Oslo werd gisteren voorafgaand aan het proces een dienst gehouden voor de slachtoffers van het drama. Volgens de deken van de kathedraal waren Noor in het begin erg geschokt. Juist omdat het om een Noorse schutter ging. De eerste keer, we deden uh, okay, het niet Hoe kan een persoon, die dezelfde cultuur als onze cultuur en uit ons eigen land, iets doen like Het Proces wordt uh, moeilijk voor Noorwegen, maar het is nodig om de moordpartij af te kunnen sluiten, zegt deze kerkganger. We moeten. om met het hele ding en dan moeten we door dit. Ja, these days. En of course, there will be hard. We moeten door doorheen, zei ze. Dat wordt zwaar, maar het is nodig om het af te kunnen ronden. Dan eh, terug naar eigen land. GroenLinks komt vandaag met een alternatief bezuinigingsprogramma. En dat eh, draait vooral om een groenere economie. Het programma is een alternatief voor de miljarden bezuinigingen waarover de coalitie in het Katshuis overlegt. Partijleider Sap. Ik vind dat we deze crisis in Nederland moeten benutten om echt op een goede manier de omslag te maken naar een duurzame economie. Jolande Sap wil de overheidsfinanciën op orde brengen en ze wil een duurzame economie. Zijn volgens de partijleider genoeg manieren om dat te realiseren? Dat hebben we gedaan door te kijken naar de enorme uh, grote belastingvoordelen... die er nog steeds zijn voor grootverbruikers van energie bijvoorbeeld. Kolencentrales in Nederland weten veel mensen niet... betalen geen belasting over kolen. Terwijl als u of ik in de eigen tuin een barbecue'tje wil stoken... dan betalen we wel belasting over die kolen. Dan daar creëren we gelijk speelveld en daar halen we echt miljarden mee binnen. Werkgevers nemen volgens SAP sneller mensen aan... als de belasting op arbeid lager is. Verder wil ze niet meer bezuinigen op natuur, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.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 GroenLinks vindt het niet slim om het begrotingstekort volgend jaar al terug te brengen tot de Europese norm van 3%. Ik vind dat economisch onverstandig. Uh, ik zeg neem daar een jaar extra voor. Als je het wat meer uitsmeert dan kan je verstandige maatregelen nemen die de economie ook meer ontzien. En volgens SAP kunnen de overheidsfinanciën op orde gebracht worden... zonder dat mensen er financieel op achteruit gaan. Plannen van GroenLinks leveren de schatkist in 2015 12 miljard euro op, voorspelten ze. Het CPB moet de plannen nog wel doorberekenen. In Syrië is de eerste groep waarnemers van de VN aangekomen. En ze goed moet toezien op het staakt het vuren dat is ingesteld tussen de opstandelingen en het Syrische leger. Deze Syriër is naar Turkije gevlucht en denkt dat het inzetten van waarnemers niet heel veel nut heeft. Als een vluchteling nam Assad de waarnemers van de Arabische Liga ook niet serieus. En hetzelfde gaat nu gebeuren, voorspelt hij. Toch liet Syrië weten dat de waarnemers welkom zijn. bestand is donderdag ingegaan, maar dit weekend kwamen er weer berichten over beschietingen van het leger van de stad Homs. Dit geluid komt van een amateurvideo die gisteren op internet verscheen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN heeft Syrië gisteren opnieuw dringend gevraagd zich aan de wapenstilstand te houden. I urge again in the strongest possible terms that this cessation of violence must be kept. Ban Ki-moon deed zijn oproep bij een bezoek aan de Belgische premier De Rupo. De komende dagen reizen nog zo'n 30 VN-waarnemers naar Syrië om toe te zien op het bestand. De grote wereldmachten hebben Iran een cadeautje gegeven... door pas over vijf weken weer bij elkaar te komen... om te praten over het Iraanse atoomprogramma. Zegt de Israëlische premier Netanyahu. Eind mei komen landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië... weer bij elkaar om met Iran te praten over de nucleaire ambities... Maar zo krijgt echt ruimte de tijd om verder te gaan met het verrijken van uranium. Vindt Netanyahu. Het kernwapenprogramma moet onmiddellijk stopgezet worden, herhaalde de Israëlische leider. Wat al verrijkt is, moet ook nog eens het land uit en de nucleaire installaties moeten worden afgebroken, aldus Netanyahu. I think Iran should take uh, immediate steps. First, stop all enrichment. Take out all the enriched material and dismantle the uh, nuclear facility in Com. I believe that the wereld's grootste van terrorisme moet niet de hebben om atomic Amerikaanse president Obama is het er niet mee eens. Volgens Obama heeft de Verenigde Staten niets weggegeven aan Iran. En is het doel van de onderhandelingen vooraf duidelijk afgesproken met de Iraanse vertegenwoordigers. Beurs op Wall Street sloot vrijdag met een fors verlies. Kwam door het nieuws over de zwakke economische groei in China en de oplopende spanning rond Spanje. Bankaandelen gingen zwaar onderuit. En uiteindelijk eindigde de Dow Jones 1,1% lager. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,5%. Het gaat na het weekend niet echt beter. In Azië wordt er alweer een paar uur gehandeld. En de Japanse Nikkei-index staat nu op bijna 1,5% verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten over 6 is het. Tom Petty is het slachtoffer geworden van een diefstal. Die we hebben vijf gitaren ontvreemd uit de oefenruimte van de Amerikaanse rockband. in de Culver Studios in Californië. Petty looft een beloning uit van 7500 dollar voor de Eerlijke Vinder of een gouden tip. En er worden verder geen vragen gesteld, zo staat er op de website van Tom Petty. in the crowd you were just facing face in the crowd out in the street walking around Into my heart, into my life. Tom Petty met Face in the Crowd. Bijna kwart over zes. Mark-Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Zeg, je bent op een mooie locatie en daar ben je ook nog bijna voor niks naartoe gekomen. Heb je dat nou weer Echt? van elkaar gekregen? Dit is echt een nieuwtje, Marcel. Als dit bekend wordt, nou, dan komt er een run op. Dus ik twijfel eigenlijk ook uh, of ik het wel uh, moet vertellen. Ach, doe maar. <laughs> of het niet, gewoon beter, of niet beter gewoon onder de NOS-pet kunnen houden, in dit geval. Maar uh, nee, zal ik het dan toch maar doen? Ja, er luisteren toch nog niet zo heel veel mensen hè, rond die tijdstip. Dat, uh, dat is dan echt voor, de, voor, de, voor de, echt, uh, de harde vroegopstaanders, beste mensen. Als je nou nog eens naar de Schelling wilt, dan moet je het nu doen. En weet je waarom? Omdat je er gratis naartoe kan. En uh, ik ben altijd wel voor een voordeeltje te vinden. Dus uh, toen ik dat las, ben ik meteen uh, in de auto naar Harlingen gesprongen. Dat begrijp je natuurlijk wel. En nu sta ik hier en ik kijk in de ogen van een hele vrolijke zeehond. Die op de veerboot van de rederij Doeksen is geschilderd. De boot die hier <laughs> klaar ligt, de Friesland... Die uh, straks over een half uurtje uh, gaat vertrekken. Ja, rederij Doeksen. Koninklijke rederij Doeksen. Pas op, hè. Toen ze 100 jaar bestonden kregen ze het predicaat Koninklijk. Heeft een concessie gekregen. Een nieuwe concessie voor 15 jaar. Maar zoals jullie misschien wel weten. Is er sinds een paar jaar ook nog een nieuwe veerdienst. Een veerdienst die is opgericht door de Eilanders. En die probeert een voet tussen de deur te krijgen. Tot nu toe lukt dat nog niet heel erg goed. Er worden allerlei juridische procedures uh, gevoerd op dit moment. Maar deze veerdienst, de eigen veerdienst van Ter Schelling, vaart de komende tijd gratis. Omdat ze een nieuw schip hebben. Een tweedehandschip hoor, dat wel. Maar goed, dan in ieder geval toch nieuw op de vaart. En uh, daar mag je mee. Nu ben ik gisteravond met de rederij Doeksen gekozen. Dat kost, weet weten, 15 euro en 1 cent voor een enkele reis. En straks ben ik van plan om met die andere dienst voor Nop terug te gaan. En dan gaan we kijken wat het verschil is natuurlijk, hè? Ja. Nou, we zijn benieuwd, Mark Robin. Ja, zeker. En tussen. Ja, mooi voordeeltje. Slechts een paar honderdduizend mensen hebben dit nu gehoord. dus dat. Ja, nou, je moet één tip... Ja. Eén tip, je moet wel één euro meenemen, want je moet wel de toeristenbelasting betalen. Dat is dan toch wel weer oh, ja. belangrijk. Dus ja, voor niks gaat de zon op nee. natuurlijk. Hè? <laughs> Absoluut. Maar, <laughs> Goed, we gaan je volgen vanochtend op jouw uh, zoektocht op de Schelling en je reis weer terug. Voor niks. Oké. Okay. Mark Robin, tot, tot later. Het is 17 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het wordt een uh, loodzware dag voor de Nooren. Het proces tegen Anders Breivik begint. Breivik doden op 22 juli 77 mensen in koelen bloeden. Vooral jonge mensen. We gaan terug naar die inktzwarte vrijdag in Oslo. Rond half vier s middags werd het regeringscentrum opgeschrikt door een zware explosie. De ramen van het 17 verdieping tellende gebouw werden weggeblazen. De Britse ambassadeur zat op dat moment in haar kantoor vlakbij. At that stage that it would be a bomb. Maar even later werd het uitgebrande autovrak gevonden, waar Breivik zijn zelfgemaakte bom in had geplaatst, met het doel nog veel meer mensen te doden dan de acht die er nu omkwamen. Terwijl er nog grote chaos was in het regeringscentrum... was Breivik al zijn moorddadige werk aan het voortzetten... op het nabijgelegen eilandje Utøya, waar honderden jongeren van de arbeiderspartij een bijeenkomst hielden. Breivik, die verkleed als agent de boot naar Utøya had genomen... en allereerst het vertrouwen van de jongeren probeerde te winnen... begon van het ene op het andere moment te schieten. De 21-jarige Adrian dacht eerst dat het om een terreurtraining of een slechte grap ging... Ik kreeg hem komen en ik kreeg hem schoenen. En ik dacht niet dat dit een man shooting at us because ons was... Want ik dacht dat dit een training zou zijn... of iemand een joke. Maar toen Adrian zag dat het menens was... begon hij te rennen voor zijn leven, naar het water. Maar ook daar was hij niet veilig. Hij begon te into the het water... en shooting uh, at the de mensen die to te away and at the same time shouting that he was going to kill us all then he aimed hem recht in de ogen and it was only me and him there at that time en toen wilde ik maar één ding dat hij me in het hart of het hoofd zou raken zodat het snel afgelopen zou zijn Adrian werd geraakt, maar overleefde het door zich dood te houden... zodat Breivik zich afwendde en op zoek ging naar nieuwe slachtoffers. 69 mensen kwamen om in het bloedbad op Utoya. Premier Stoltenberg verwoorde tijdens de herdenkingsmis wat iedereen voelde. Waar van Iedere dood is een tragedie. En alle doden samen zijn een nationale tragedie. Een nationale tragedie. De premier noemde een aantal vrienden van hem bij naam. En dat veroorzaakte een golf van verdriet in de kerk. Nu is hij dood, voor goed verdwenen. En dat is niet te bevatten. Stoltenberg verwees tot slot naar de veerkracht van de Noorden. We zijn een klein land, maar een trots volk. We zijn het liete land, maar we zijn het stolt volk. Uiteraard, in de loop van deze ochtend meer aandacht voor het begin van de rechtszaak tegen Anders Breivik. Het begint om 9 uur. We blikken er alvast op vooruit later vanochtend. De Turkse president Gül komt vandaag voor een vierdaags staatsbezoek naar Nederland. Om te vieren dat er al 400 jaar diplomatieke betrekkingen zijn tussen Nederland en Turkije. Volgens PVV-leider Geert Wilders valt er niks te vieren... en is het maar beter als Gül wegblijft. Onze correspondent Bram van Meulen sprak met Gül... en vroeg hem wat hij van Wilders uitlatingen vindt. In Turkije heb je misschien ook politieke partijen... die straks de koningin geen welkom gaan heten, zegt president Gül...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 De onderhandelingen in het katzhuis gaan week 7 in. En er zijn maar weinig mensen die zich wagen aan voorspellingen over wanneer een akkoord ligt. Maar er zijn al wel allerlei alternatieven voor dat akkoord. Vorige week van een aantal politieke jongerenorganisaties, eerder ook al van de P van de A en nu ook van GroenLinks merkt de politiek verslaggever Wilma Borgman. Het is een handig moment voor een oppositiepartij. Vanuit het Katshuis komt voorlopig weer alleen de radiostilte. En zo kan een fractieleider in de oppositie het eigen profiel oppoetsen. Diederik Samson van de PvdA deed het vorige week... en nu is het Jolande Sap van GroenLinks. De maatregelen uit het plan van Sap zijn niet zo nieuw...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 heel fors te verlagen. En op die manier zorg je ook dat er gewoon heel veel nieuwe werkgelegenheid... gaat ontstaan, groene werkgelegenheid, die kansen biedt... met name ook in die sectoren waar het eenvoudig werk langzaamaan verdwenen is. Bezuinigen moet, ook volgens GroenLinks. Volgend jaar zo'n 8 miljard euro. Dat is niet genoeg om de Brusselse norm te halen. Maar de Nederlandse economie zit in uitzonderlijke omstandigheden... En dus kan het overheidstekort niet heel snel of heel drastisch omlaag, zegt Sap. CDA, VVD en ook D66 hebben volgens haar ongelijk. Die partijen willen natuurlijk volgend jaar naar de 3%. Dat is hun politieke keuze. Ik vind dat economisch onverstandig. Uh, ik zeg neem daar een jaar extra voor. Als je het wat meer uitsmeert, dan kan je verstandige maatregelen nemen... die de economie ook meer ontzien. Uh, en een belangrijk punt daarin is ook dat wij er uitdrukkelijk voor kiezen... om te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking. Bezuinigen op defensie en de kinderbijslag... Belastingverhoging voor hogere inkomens. Het sneller verhogen van de pensioenleeftijd. Geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Meer betalen voor milieuvervuilende consumptie. Op die manier komt er geld beschikbaar voor het goedkoper maken van werk. Opvallend is dat GroenLinks met deze plannen ook de coalitie hoopt aan te spreken. Ik hoop dat we via zeg maar, eigenlijk dat die bondgenootschappen die wij merken in de samenleving... met duurzame pioniers in het bedrijfsleven... Ja, ook, ook nog langzaamaan dat CDA en, het VVD hier wat meer, en de VVD hier wat meer in mee kunnen trekken. Um, want ik denk um, uh, dat we in crisistijd uh, ook wel baat hebben... bij uh, een politiek die bruggen slaat. Maar die bruggen ziet SAP toch minder naar Emiel Roemer en zijn SP. Want van de SP verwacht GroenLinks financieel toch minder hel. Nou ja, Ik sluit natuurlijk zeker de SP niet uit. Het is op een aantal terreinen een belangrijke bondgenoot. Maar ik vind um, het wel heel belangrijk uh, dat je naast de belangrijke hervormingsplannen... die je hebt, ook de overheidsfinanciën gezond maakt. En op dat punt uh, zie ik dat de SP nu niet eens plannen indient... en bij hun verkiezingsprogramma in 2010 echt volstrekt onvoldoende deed. Volgens SAP is haar plan een realistisch alternatief voor wat er misschien uit het katshuis komt. Ik vind dat we deze crisis in Nederland moeten benutten... om uh, echt op een goede manier uh, de omslag te maken naar een duurzame economie. Het NLS Radio 1-journaal Sport. In de Nederlandse eredivisie lijkt Ajax bijna zeker van de titel. Nadat de concurrentie weer punten niet liggen... wist Ajax voor de tiende keer op rij te winnen. Dit keer werd de Graafschap met 3-1 verslagen. Daarbij.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 Treden de boer van Ajax. En Ajax heeft nu een voorsprong van zes punten op de concurrenten AZ en Feyenoord. Er zijn nog vier speelronden in de eredivisie. De enige echte Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race, is gewonnen door Enrico Gasperato. In 2005 werd hij Italiaans kampioen, maar ook deze zee geteld. Ik was heel really concentrated voor de race van vandaag, ik voel dat is een race voor me. Me. Uh, me is, perfect voor me. En voor mij is, na 2005, when ik won het Championship kampioenschap, is een andere grote overwinning. De Olympische missie van de marathonlopers Koen Raaimakers en Miranda Boonstra is mislukt. Ze liepen allebei een goede marathon en beide verbeterden ze ook hun persoonlijk record. En toch gaan ze niet naar Londen. Raaimakers kwam 35 seconden tekort. Ja, kijk, het is uh, sowieso een mooie opsteker in mijn carrière. Maar uh, uh, Olympische Spelen ergens in je carrière meemaken is toch ook heel erg mooi. Dus uh, ik geloof nog wel dat uh, als alles uh, blessurevrij blijft, dat ik nog wel vier jaar doorga. Maar uh, ja, hopen dat we dan stapjes vooruit kunnen blijven maken. Dat idee heb ik wel de laatste jaren. Dus uh, daar gaan we gewoon aan werken. Ook bij de vrouwen werd de limiet net niet gehaald. Miranda Boonstra kwam maar acht seconden tekort. Als oh, ze moeten me echt laten gaan, echt, dat zou echt heel lullig zijn. Als oh, ze moeten me echt laten gaan, echt. Ja, de kans dat de limiet wordt bijgesteld door het minimale verschil is echt erg klein. Maurice Hendriks, technisch directeur van NOC NSF, over de kans op clementie. Het antwoord is op dit moment nee, uh, want de limiet is hard.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 De Olympische droom van Peter Mullenberg is voorbij. De bokser ging in de eerste ronde van het Olympisch kwalificatietoernooi al onderuit. De viervoudig nationaal kampioen verloor in de categorie tot 81 kilogram... op punten van de Italiaan Simone Flori. Door de snelle uitschakeling van Mullenberg kan alleen Noeska Fontijn zich bij de WK komende maand in China... nog namens Nederland plaatsen voor Londen 2012. Radio 1, het NOS-journaal. Al zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, in Syrië zijn de eerste VN-waarnemers aangekomen... die gaan toezien op het staakt het vuren. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw gevraagd... de wapenstilstand in acht te nemen. Dit weekend waren de berichten over aanvallen van zowel het leger als de oppositie. Het alternatieve bezuinigingsprogramma van GroenLinks zet in op duurzaamheid. De partij wil bijvoorbeeld kolen, kerosine, olie en diesel extra belasten. En ook wil de partij een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te dringen naar 3%. De partijleider SAP presenteert het alternatieve programma vandaag.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 AMB Verkeersinformatie met een handvol files op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Weidewormer, 4 kilometer. 2 kilometer bij Arnhem, op de A12 richting Utrecht bij Duiven. En een stukje verderop voor het knooppunt Velperbroek, 3. A20 richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat bij Amersfoort, 3 kilometer. Stel, er zijn twee mensen...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 Voorkom problemen en kijk op WeetHoeHetZit.nl. Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Afghaanse politie heeft na een belegering van 18 uur... de hoofdstad Kabul weer onder controle. Taliban-strijders pleegden gisteren een serie aanslagen... in de Afghaanse hoofdstad. en Gedurende de hele dag en avond ontplofte op verschillende plaatsen granaten... en waren salvo's en zware ontploffingen te horen. Tenminste, 14 mensen raakten gewond. Nu aan de telefoon journaliste Bette Dam in Kabul. Bette, kun je voor onze situatie schetsen... en vertellen of het inderdaad rustig nu is? Ja, eigenlijk is het ongeveer twee uur uh, rustig. En uh, rustig betekent dat het uh, na uh, zeker een hele nacht van regelmatige viergezegde, maar ook zeer veel, veel uh, helikopters, blackhoks van ISAF in de lucht, uh, die geprobeerd hebben om uh, ja, dus de overgebleven zelfmoorden op twee locaties in de stad aan te pakken dat helemaal niet lukt. Daar waren wij al bang voor. De telefoonlijn is uh, zeer instabiel. Maar goed, we dachten toch te proberen. Uh, ze vertelde, Bette, nog dat het inderdaad nu rustig is. Ondanks de aanwezigheid van Amerikanen. Amerikaanse luchtmacht, Blackhawk, helikopters uh, cirkelen nog boven de stad. Maar voorlopig lijkt de situatie rustig. Maar ze is er weer, Bette. Ik ben er. Ja, vertel, vertel verder. Um, kun je vertellen wie, de, wie het doelwit waren van de aanslagen van de Taliban? gisteren rond het uur of een werd duidelijk dus dat Kabul plotseling op drie plekken oost, west en zuid, zullen we zeggen, de de Afghaanse overheid, maar ook de westelijke ambassades en het IFA voortprocedure binnen hun handen bereikt hadden door in het gebouwen te klimmen en zich daar te verschansen. Maar in dat vuur werd meer duidelijk, namelijk. Dat er ook in drie andere provincies in het oosten van het land hetzelfde soort actie werden uitgevoerd op, uh, op overheidsgebouwen met ook de zelfmoordenaars. En dat maakt het nu dat wat er gisteren hier in Gabel en in Afghanistan is gebeurd, is zeer sterk gecoördineerd. En dat hebben we hier nog niet eerder gezien. Bertedam vanuit Kabul, uh, dankjewel, want we houden daarmee op. Dat is te slecht uh, verstaanbaar. Uh, ze vertelden nog wel dat uh, Afghaanse overheidsgebouwen... doelwit waren, ISAF-hoofdkwartier, net als ambassades. En nieuw was in deze golf voorjaarsoffensief van de Taliban... is dat ook elders in het land objecten werden aangevallen... ook vooral in het oosten van het land. Al dus Betterdam vanuit Kabul. Maandenlang was eraan gewerkt om van de top van de Amerikaanse landen... dit weekend in de historische Colombiaanse havenstad een succes te maken. Het was een prestigezaak voor het door drugs en van de vark getuisterde Colombia... dat nog nooit zo lang een Amerikaanse president te gast heeft gehad. Correspondent Kees Elenbaas doet verslag. Oh, gloria, President Barack Obama had de bijeenkomst op voorhand al historisch genoemd. En de Colombiaanse regering haalde alles uit de kast om de top van de Amerikaanse landen tot een succes te maken. Het beste Colombiaanse exportproduct na de cocaïne, zangeres Shakira, was ingevlogen om het volkslied in horen te brengen. President Juan Manuel Santos en zijn minister van Buitenlandse Zaken werkten zich in het zweet om een goed resultaat te bereiken. Maar eigenlijk was op voorhand al duidelijk dat een overeenkomst over een slotverklaring was uitgesloten. Daarvoor waren de tegenstellingen veel te groot. Over de oorlog tegen de drugs bijvoorbeeld. Een aantal landen zoals Guatemala hadden de knuppel in het moederhok gegooid... door voor te stellen om daar maar alle drugs te legaliseren. Iets waar president Obama met in zijn kielzog Canada zich falikant tegenkeerde. In de Verenigde Staten hebben we een verantwoordelijkheid om de demand te uh, Noord-Amerika waar... moet haar verantwoordelijkheid nemen omdat het de grootste consument van cocaïne is. Hulp aan de Latijns-Amerikaanse landen? Dat zeker. Maar legalisering? Dat is niet bespreekbaar. En dan was er nog dat andere heikele punt, de kwestie Cuba. Vrijwel alle Latijns-Amerikaanse landen vinden dat er geen volgende topontmoeting meer kan zijn zonder Cuba. Een poging om dat in een slotverklaring op te nemen stuitte op een veto van de Verenigde Staten. President Evo Morales van Bolivia was de scherpste criticus van de Amerikanen. Hij nam met verve de rol over van Hugo Chavez van Venezuela, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Morales verliet uit protest voortijdig de topontmoeting in Cartagena. Net als de Argentijnse president Cristina de Kirchner, die misschien net iets te weinig bijval had gekregen voor haar strijd over de Malvinas. Geen slotverklaring, maar wel een goed gesprek en een stevige discussie, zo hield de Colombiaanse gastheer Santos Dapper vol. Wat de top in ieder geval duidelijk heeft gemaakt, is dat de tegenstellingen tussen Noord en Zuid op cruciale punten groot zijn. En dat Latijns-Amerika een zelfverzekerd continent is dat zich niet meer de les laat lezen. Een bijdrage van onze correspondent Kees Edenbaas. De inspectie SZW, voormalige arbeidsinspectie, gaat vanaf vandaag onderzoek doen naar kleine bouwlocaties. Inspecteurs zoeken vooral die plekken waar onveilig met ladders of stijgers wordt gewerkt. Marga Suurbier, directeur van de inspectie SZW. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de problemen met juist die kleine bouwlocaties? Nou, dat er te veel ongevallen mee gebeuren. We zien gewoon dat... Uh...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 Dus degene die de, die de schilders in dienst heeft, die krijgt uh, de boete als het niet in orde is. Marga Zuurbeheer van de inspectie, SZW, dank u wel. En zo dadelijk na zeven uur hoort u hoe uh, de ganzenoverlast wordt bestreden. Rond Schiphol, staatssecretaris Atsma heeft een nieuw plan, ligt bij ons uit. Eerst naar de verkeersinformatie, Dennis Mooi, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Er staan nu 10 uh, files, uh, nog geen bijzonderheden. Ik pik even de vier langste eruit. De A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn, tussen Twello en Knopend Beekberg, 5 kilometer. En datzelfde geldt voor de A7 naar Zaandam bij Purmerend. En voor de A12 bij Arnhem in de richting van, uh, van, van Utrecht, tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek. A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat nu de langste file, 6 kilometer. Wat verwacht je nog verder? Een, uh, een redelijk normale spits. Het blijft zo goed als droog. En uh, dat betekent op, uh, in dit jaargetijde rond half negen ongeveer 160 kilometer. Oké, okay, tot later. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Na de slotdag van de Swim Cup in Eindhoven kan de balans worden opgemaakt. Welke zwemmers zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen... en voor welke afstanden? De een moest de strijd aangaan met een concurrent voor een ticket... en de ander moest een scherpe limiettijd zien te halen. Na afloop van de races maakte technisch directeur Jacob Verharen... officieel zijn Olympische ploeg bekend. Ik begin bij de dames. Op de 50 meter vrije slag dames heeft u net allemaal kunnen zien... Ranomi Tromomidjojo...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 Dus Jacco van Haar in deze reportage van Edwin Cornelis. Het is tien minuten voor zeven. We gaan weer naar Mark Robin Visser. Die is op ter Schelling, waar een concurrentieslag gaande is tussen twee rederijen. Kunnen we het zo uh, omschrijven, Mark Robin? Nou, dat mag je wel zeggen, Lara. Het is een, een flinke slag die hier uh, gevochten wordt, geslagen wordt. tussen de rederij Doekse, die al meer dan 100 jaar het, uh, het monopolie. Mag je wel zeggen, op de veerdienst tussen Harlingen en Ter Schelling heeft. En de nieuwkomers sinds een paar jaar. De EVT, de eigen veerdienst ter Schelling. Opgericht door, uh, door de eigen. En die, uh, die EVT die probeert uh, een voet tussen de deur te krijgen. Dat valt ze niet mee, allerlei juridische procedures enzovoort. Maar ze varen wel en hebben nu een actie... Je mag gratis mee op de nieuwe boot. Het is niet echt een nieuwe boot, maar dan toch een, een, de, de, nieuwe, de nieuwe boot van de EVT, zullen we maar zeggen. En die komt hier straks uh, aanvaren. Ik ben, uh, ik ben hem aan het opwachten hier in de haven, terwijl de boten van Doekse klaar liggen om uit te varen. komt trouwens nu de bus net aan, dat is lijn 120. Die is ook keurig op tijd. Met de laatste reizigers komt ook nog een hond uit de bus. Zeg, mag, die, uh, mag die hond gratis mee? Ja. ja? Was het eerst niet zo, maar... Was het eerst niet zo? Nee. Moest je eerst voor de hond betalen? Ja. Dus is dat een van de consequenties van de concurrentie, denk je? Ik denk het wel, ja. Ja, de hond mag tegenwoordig gratis mee. De vraag is of een kinderwagen ook gratis mee mag. Mevrouw, goedemorgen. Mag de kinderwagen gratis mee? Ja hoor. Ja? ja. Oké. Okay. Ja, dat wist ik niet, want oh. ik heb zelf geen kinderwagen, dus ik vroeg me dat u ja, eens af. Ja, dat mag. En ik hoorde dat, uh, dat je vroeger bijvoorbeeld voor een hond moest betalen bij Doekse, maar ja. nu al niet meer. Nee, nee, nee. Ja. Omdat uh, de EVT uh, dat ook gratis uh, doet. Ja, nee, uh, dat, uh, ik, is dat daarom? Ja, vroeger moest je voor de hond betalen. Ja, inderdaad, nu hoef je niet voor de hond te betalen. dat <lacht> is ook zo, ja. Wat vindt u nou van die concurrentie tussen die veerdiensten? <laughs> nou, er zijn twee onderwerpen waar ik een beetje tabak van heb. Dat is rook in de horeca en even thee, ja. ja? Hoe komt dat zo? Nou ja, het gaat er al zo lang over. Het duurt zo lang. Ja. ja ik, ik vind zonder goed. Ja, ik vind het wel een goed idee, hoor. En uh, ze hebben wel een beetje gelijk, maar het duurt zo lang. Ja. Ja, nou, dat, is, ja, dat zo kan je er natuurlijk over denken. Dus even vragen of meneer Muijser er ook zo over denkt. Hij is van de Terschellinger, het Weekblad. Bent u het ook zo zat? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja. <laughs> uh, of ik het ook zo zat ben? Nou, uh, eigenlijk niet. Want het, uh, het als journalist leek... is het wel interessant, natuurlijk. Ik, ik ben niet geheel onbevooroordeeld, dus uh, als journalist uh, houdt het me wel uh, bezig. Is dit nou de trending topic in, uh, in de Terschellinger, dit onderwerp? Ja, af en toe zeker. Jullie maken een weekblad en daarnaast ook nieuws via de kabelkrant, hè? Ja. Wat is nou het laatste nieuws? Uh, nou, het laatste nieuws is de actie gratis varen. Ja. En uh, dat, dat was haast wereldnieuws. Uh, dus, uh, wereldnieuws? Over... <lacht> nou ja, ik bedoel <lacht> Nederlands nieuws, laten we het zo zeggen. Ja. Maar uh, het is doorgedrongen tot uh, zelfs NOS-journaal, begreep ik. Uh, en, uh, ja, ook oh, zit dus die ik hier. <lacht> ja. <lacht> ja, en zelfs de radio ja. dus. Ja. Je ja. ja. ook kijken. Je kunt op het internet van die EVT zien hoeveel plaatsen er nog op de boten zijn. En vooral de goede tijden, zo 12 uur, half drie, die zit ook goed vol. Uh, ja, Echt Hollanders, hè? Echt Hollanders, gratis. Naar, naar de schelling. Nou ja, het bespaart je per persoon uh, dik 20, ja. uh, of, of met, met Doekse naar nou, 24 euro. Dan nou, hoorden we net die mevrouw zeggen van, ik ben het eigenlijk wel zat. Die, uh, die verhalen over die concurrentiestrijd. Hoe wordt dat hier nou ervaren op het eiland? Nou, ik, ik, ik, ik vind dat hier twee groepen zijn. De groepen die hier voor en die uh, en tegen zijn. Uh, voor concurrentie in de markt en uh, tegen concurrentie in de markt. EVT is natuurlijk concurrentie in de markt, hè. Er komt er één bij. Doekse vaart al, al 100 jaar. Uh, deze komt erbij. Okay. Uh, mensen zeggen ja, als, als EVT mag varen, uh, uh, dan mag een ander ook erop uh, ja. inspringen. Hè? En dan wordt het nog bal hier. Dan wordt het bal en die varen de krent uit de pap. En dat is zomer natuurlijk fantastisch, want dan kunnen we varen wanneer we willen. Net als Tessel om het kwartier water een boot weg. Maar 's uh, Winters uh, staan wij hier op de kade en waar zijn die boten? Ja. Want dan varen ze er niet, want dan is er niks te verdienen. Ja. En uh, dat is één groep die, die, die, die zegt van ja, het uh, is goed dat Doeksen uh, alleen recht krijgt. Dan kun je het namelijk ook eisen stellen. Ja. Hè? Dan kun je... Er worden ook voorwaarden gesteld aan die concessie en daardoor varen ze ook op onaantrekkelijke uren en zo. Klopt. Zo. En die andere groep, wat zegt die? Uh, die andere groep zegt, uh, dus die concurrentie is uh, fantastisch, want uh, bijvoorbeeld de hond hoeft niet uh, betaald ja. te worden. Uh, dat hebben we toch maar weer bereikt met die EVT. Uh, er zijn uh, uh, lagere prijzen en uh, we spinnen de wol bij als passagier. Nou, ik zou zeggen, iedereen mag natuurlijk voor zichzelf beslissen. Iedereen beslist voor zichzelf. Wat is het standpunt van de Terschellingen? Of zijn jullie neutraal? <laughs> uh, ik vaar met de EVT en ik vaar met Doeksen. Oh, dus ik uh... hoor het al. Het is <laughs> misschien ook beter om je hier niet, niet uh, inhoudelijk in te mengen. Nee, nee, nee dat doen de mensen wel. Uh, waarom zou ik dat ook nog zo doen? Ik verwoord het alleen maar in de krant. Dus. Heel duidelijk. Nee, maar heel goed ook, uh, Gerard Muyser. Ja, het is op eieren lopen hier op de Terschellingen. Dat horen jullie wel, hè, Marcel en Lara? <lacht> nou, nog maar rustig verder dan. En voorzichtig. Ja hoor. Jazeker. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Faillissement dreigt voor woningcorporatie Vestia, schrijft de Telegraaf. Financieel topman Marcel de Vee is gearresteerd... en zit voorlopig vast wegens corruptie. En dat doet Vestia mogelijk de das om. Want de banken die de woningstichting vele honderden risicovolle beleggingen verkochten, kunnen onmiddellijk alle contracten nu beëindigen. Ja, en daardoor kunnen ze Vestia dwingen tot een betaling van zo'n 3 miljard euro. En De corporatie heeft dat bedrag niet en valt dan om, is de analyse van de krant. Ontdekking van fraude bij Vestia staat vermeld als ontbindende clausule in enkele Britse derivatencontracten van betrokken banken. Grote bedrijven slaan alarm over de slechte bezorging door PostNL. Daarmee opent het AD. Door de grote reorganisatie komt steeds meer post niet of te laat aan. Met name in Noord-Brabant en Utrecht. In die provincie stapt het bedrijf als eerste over op een nieuw bezorgsysteem. Klanten die veel post laten bezorgen, zoals Bol.com, ABN AMRO en Eco en de zorgverzekeraars zijn ontevreden. Volgens de ondernemingsraad van PostNL is het probleem de aanwas van nieuwe... vaak buitenlandse medewerkers. Dat bemoeilijkt de communicatie en daardoor gaat er veel fout... zegt de voorzitter van de raad. De ondernemingsraad eist nu dat de reorganisatie tijdelijk wordt stopgezet... maar PostNL zegt dat dat niet gaat gebeuren. Een actieplan van de overheid moet het techniekonderwijs... in het zonnetje zetten, meldt de Telegraaf. Vakopleidingen zijn niet populair... waardoor er over vier jaar mogelijk 170.000 technici te weinig zijn. Schrijft het kabinet van de Tweede Kamer. Er is weinig belangstelling voor technische opleidingen... maar ook gaan de komende jaren veel vaklui met pensioen. Gevolg is een schreeuwend tekort aan bijvoorbeeld bankwerkers... dakdekkers en storingmonteurs. Er komt een pakket maatregelen om initiatieven uit de sector... te stimuleren en aan te vullen. Die campagne die kost zo'n 19 miljoen euro... Voor scholieren wordt het makkelijker om door te stromen naar een technische vervolgopleiding. Mbo-instellingen moeten opleidingen afstemmen op de vraag van het bedrijfsleven en bedrijven moeten meer leerplekken op de zaak krijgen. Laten deze uitzending hoort u daar meer over. Spreken we, minister van Bijsterveld van Onderwijs, over dit actieplan. Van de Volkskrant en de Telegraaf nog eventjes. Dus daar hebben Willem-Alexander en Maxima volgens hen een buitenhuis gekocht in Griekenland. Het gaat om een luxe villa van 4,5 miljoen euro aan de Golf van Argolis. Vladimir Poetin en Sean Connery worden de nieuwe buren van Prins Lepaar. En deze nieuwe vakantiedroom onder de Griekse zon... moet het opgegeven huis aan de Afrikaanse kust van Mozambique doen vergeten. luxe villa is vaak gebruikt voor fotoreportages voor Porsche en Mercedes... Het besloten paleisje biedt, net als het huis in Mozambique... een prachtig uitzicht over zee. Welk uitzendbureau heeft deze zomer duizenden vakantiekrachten aan het werk?